Twee uur. Dit is door Al-Negens met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een controlepost in Irak zijn tientallen doden gevallen. Er zijn 60 mensen om het leven. Onder de slachtoffers zijn veel burgers. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. maar vermoed wordt dat terreurgroep IS erachter zit. Om de georganiseerde misdaad in Noord-Brabant aan te pakken zijn meer rechercheurs nodig. Dat zegt voorzitter Nordanus van de Taskforce Georganiseerde Criminaliteit Brabant tegen de Telegraaf. Volgens hem gaat er nu teveel politiecapaciteit naar de vluchtelingenproblematiek en de beveiliging van EU-evenementen. Daardoor zou de aanpak van zware criminelen achterblijven. Eerder kreeg Brabant al 125 extra rechercheurs, maar er zijn nu volgens Nordanus meer rechercheurs nodig. Hij spreekt daar komende week over met minister van de Steur van Veiligheid en Justitie. Alle zelfstandigen zonder personeel met een VAR-verklaring... krijgen een brief van staatssecretaris Wiebes... om ze te informeren over het verdwijnen van deze verklaring-arbeidsrelatie. Wiebes wil een eind maken aan de onrust onder ZZP'ers... zei hij in het programma WNL op zondag. Met de afschaffing van de VAR wil het kabinet tegengaan... dat mensen op papier als ZZP'er werken, maar eigenlijk gewoon in dienst zijn. De nieuwe opzet is volgens Wiebes een vooruitgang voor ZZP'ers... De Belastingdienst heeft per sector een modelovereenkomst... waarmee meteen duidelijk is of er sprake is van een dienstverband of niet. Het weer vooral in het westen en zuidwesten buien, soms met natte sneeuw. Later ook in het noorden en oosten wat buien. Verder af en toe zon en het is 7 graden. Morgen opnieuw winterse buien. Vooral komende nacht en morgenochtend ook kans op sneeuw. En morgenmiddag wordt het 6 graden met nu en dan zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Drecht, That Was Yesterday, 31 jaar terug in de tijd met Forner met That Was Yesterday. En die plaats vond dus uit 1985. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Het is zondag 6 maart 2016 en we begonnen dus met heerlijke muziek van Forner. Dit hele programma staat vol met teken van heerlijke muziek, maar ook van sport. WK Baanwielrennen, het WK Schaats in Berlijn. De eredivisie die, uh, wordt op dit hoogstblik dit moment gespeeld. Nek en Heracles verwennen het publiek nog niet... want er staat daar nog steeds een 0-0. En we hebben ook nog AZ Excelsior, Willem II Ajax... Rode JC Vitesse en Feyenoord Sportclub Cambuur. En erachter de nieuwe zinger van Coldplay, die heet Him for the Weekend. Je luistert naar Zandvoort op zondag. We hebben trouwens niet alleen sport, maar ook de Raketan, punt, nu plaat van deze week. En natuurlijk zometeen het weerbericht van Rico Schreuder in absentie van Lex van der Horen. Want die zit nog net aan deze zijn winterslaap. Goed, we gaan even kijken naar de sport van de afgelopen ja, periode, zeg ik het maar. Na zijn dubbelslag van vorige week in Qatar heeft motocrosser Jeffrey Herling ook bij de Grand Prix in het Thaise Soufan zijn klasse weer geëtaleerd. Hij bracht beide races in de MX2-klasse op zijn naam. De tweevoudige wereldkampioen die een teleurstellend jaar vol blessureleed achter de rug heeft gaat dankzij zijn optimale seizoenstart, uiteraard afgetekend aan de leiding... in het klassement voor de wereldtitel. Zijn voornaamste concurrent, Jeremy Sewer uit Zwitserland... eindigde twee keer als derde in Thailand. Dan gaan we even kijken naar tennis, want de Amerikaanse tennissers... hebben Leighton Hewitt een slecht debuut bezorgd... als captain van de Australische Davis Cup team. In Melbourne werd met 3-1 van Amerika verloren... en Hewitt heeft door onrust binnen zijn team direct werk aan de winkel... John Iksner was in de vierde partij met 6-4, 6-4, 5-7 en 7-6. Te sterk voor Bernard Tomic en daarmee stelde hij voor zijn team een plek in de kwartfinales veilig. Na afloop was echter opnieuw het gedrag van Australische tennissers het onderwerp van gesprek. Al tijdens de partij liet Tomic zich kritisch uit over Nick Kyrgios... die de Davis Cup ontmoeting wegens ziekte aan zich voorbij liet gaan... Nick zit thuis in Canberra. Onzin dat hij ziek is. Dit is al de tweede keer dat hij doet alsof hij ziek is. Voeterde Tommits tijdens een kantwissel. De camera's pikten het geklaag op. Op de persconferentie deed Tommits daar nog een schepje bovenop. Als straks blijkt dat hij in Indian Wells het eerstvolgende toernooi gaat spelen... raakt hij echt mijn respect kwijt, liet Tommits zonder blik of bloos optekenen... Kiergios reageerde via Twitter op de uitlatingen. Dat gebeurt in het heetst van de strijd. Ik vat het niet persoonlijk op. Indian Wells is pas over een week. Ik heb nog genoeg tijd al, dus uh, Kiergios vanuit Canberra. Lucas Brown heeft uh, boxhistorie voor zijn land geschreven... door als eerste Australiër wereldkampioen te worden in de zwaargewicht. De 36-jarige Brown die versloeg in het Russische Grozny. WBA-titelverdediger Ruslan Chakayev uit Oezbekistan door technisch knock-out. Brown ging in de zesde ronde tegen het kanvas... maar herstelde zich en in de tiende ronde ging Chakayev neer. Hoewel de Oezbeek aangaf door te kunnen... legde hij zich neer bij de beslissing van Arbiter om het duel te beëindigen. Voor Brown was het de 24e zege in even zoveel profgevechten... De 37-jarige Tjaka Yev leed zijn derde nederlaag in 38 duels als professioneel bokser. Nou, tot zover even het sportnieuws. Zometeen dus als gememoreerd het weerbericht van Rico Schreuder. Blijft het zo lekker zonnig? Of komt er nou echt toch sneeuw? Ja, hoor het zometeen. meteen. Hier bij CFM, de lokale omroep voor Zandvoort en Bedgrond. En nu op diezelfde zender, Belinda Carlisle. Hier is ze met lieve Leiden. Dit was de opvolger van Can You Feel It? Uit 1981 was dit A Rock Right Now van The Jacksons. Volgens mij wel voor mijn gevoel wel de laatste single die ze ooit hebben gemaakt. Want toen ging Michael echt wel helemaal solo met Off The Wall en Thriller. Off The Wall was er natuurlijk de vorm, maar daarna was Thriller er. En toen was hij klaar en toen ging hij alleen maar solo. De voorbel in de Corlell met Alive Alaydan. Nou, even kijken. Vandaag schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien. En deze buien kunnen lokaal winters van karakter zijn. De temperatuur loopt op naar 6 à 7 graden en waait een matige en aan zee een vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond en koude nacht is het wisselend bewolkt met nog altijd enkele winterse buien. Vanwege temperaturen dicht bij het vriespunt is er kans op sneeuw en lokaal dus gladheid. De noordwestenwind waait daarbij overwegend matig. Morgen zien we regelmatig de zon tevoorschijn komen. Maar er is ook een buienkans, lokaal met de winterskarakter. De temperatuur stijgt naar een graad aan 6 à 7 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. Dinsdag dan schijnt geregeld ook weer de zon, maar ook dan is er een buienkans. De temperatuur stijgt naar een graad, wederom weer naar 6, à 7 graden... en er waait een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Woensdag schijnt af en toe de zon, maar het nadert vanuit het westen ook een storing. De precieze koers is nog niet bekend, maar mocht je ermee te maken krijgen... ...dan is er wel kans op winterse neerslag. Zon en neerslag en met de winterskratten dus. Een samenvatting van het weerbericht. Meer info www.meteopagina.nl De internetsite van Lex van der Hoorn hebben we nu voor jou... Crush the Kill the Cat met Down to Earth. Shooting stars in May. Tell to me, but you're tune. You set single van The Canon Linets met uh, In Your Eyes. En daarvoor Curiosity Killed The Cats met Down To Earth. Dat bracht de tijd op 7 over half drie. Je luistert naar CFM Zandvoort. De lokale over voor Zandvoort en Benthot, Met nu Billy Preston en Sarilla.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 Maar Duitsland hadden één hitje. Nou ja, een hitje. Ze hadden niet eens de top 40 voor deze plaat. Six was nine. Drop that beautiful. in 1994. En daarvoor Billy Preston en Sarita, It's will It's in time. Voor Zandvoort en de regio. Even de tussenstanden trouwens eerst even. Het is klaar in Nijmegen. Nek wint met 1-0 van Heracles. Dankzij een late goal van... Christian Santos en uh, de drie wedstrijden die nu aan de gang zijn... zijn Willem II Ajax, AZ Excelsior en rode JC Vitesse. En bij alle drie de wedstrijden staat het nog steeds 0-0. Lokale informatie. De Zandvoortse politie heeft afgelopen vrijdagavond een automobilist... met inbrekersgereedschap aan de kant gezet... omdat deze zich verdacht heeft opgehouden in de omgeving van de Zeestraat. Op het moment van de aanhouding gaat de man er hardlopend vandoor. En op het moment dat de politie de aanhouding doet... hebben de agenten nog niet in de gaten... dat de bestuurder over inbrekerswerktuigen beschikt. Nadat de politie de achtervolging inzet en de 36-jarige zandvorter alsnog aanhoudt... in de omgeving van het Kromboomsveld blijkt er in de auto veel van deze gereedschappen in de auto te liggen. De agenten hebben de man uiteindelijk meegenomen naar het politiebureau voor verhoor... en daar is ook de auto in beslag genomen... omdat de man ook nog eens zonder rijboreis heeft gereden. Iets wat al meerdere malen is geconstateerd bij de aanhouding. De jazzpianist Jaap Stork die komt volgende week zondag naar Theater de Krocht voor jazz in Zandvoort. Stork die speelt die middag samen met Erik Timmermans op contrabas en slagwerker Kim Weemhoff. Op dit moment is Stork actief als docent, kerkmuziekus, concertpianist en organist, en nu ook theatermaker. De muzikant heeft gestudeerd aan het uh, Zwelink Conservatorium in Amsterdam... en zijn leraren zijn Willem Brons voor piano... en Eva Ristos uh, Glasner en Bernard Bartelink voor de orgel. Waar Stork vooral naam heeft gemaakt is als uh, begeleider en als improvisator. Hij heeft uh, kerk- en kamermuziek gecomponeerd... maar ook heeft hij diverse musicals en cabarets geschreven... In november 2012 heeft Stork samen met theatermaker en cabaretier Diederik van Fleuten het eenmalige programma Een Requiem voor Boudewijn Boeg uitgebracht. En dit is als hommage aan de tienjarige sterfdag van Boeg. Met dezelfde van Fleuten heeft Stork opgetreden in een muzikale vertelling rond de componisten Debussy en Ravel. In juni 2013 heeft hij samen met cabaretier Erik van Muiswinkel... een optreden verzorgd voor leden van het Radio Philharmonisch Orkest... dat toen door de landelijke bezuinigingen... in de cultuursector onder de vuur heeft gelegen. Dat stork een bijzondere muziekproject doet... blijkt uit het optreden in november 2014... en daar heeft de pianist samen opgetreden met de singer-songwriter Michael's Prins... in het kader van Gitaarlem Ghost Classic... een optreden in het Haarnemse Patronaat. Met onder meer jazzpianist Rob van Bavel en trompetist Bonnie Rietveld heeft Stork enkele cd's gemaakt. Sinds 1970 is hij tuteliair organist van, het, van de Aventskerk in Aardenhout... En voor zijn verdiensten voor de kerkmuziek en het muzikale leven in het Haarlemse regio werd Jaap Stork in 2012 gehonoreerd met een koninklijke onderscheiding. Hoewel Jaap Stork en bassist Erik Timmermans elkaar kennen... van de voetbalclub HFC Haarlem... is het idee om een optreden voor jazz in Zandvoort te doen ontstaan... toen Timmermans een duoconcert van Stork heeft bijgewoond... met de fameuze jazzpianist Rob van Bavel op Koningsdag 2015 in Bloemendaal. Tijdens dat optreden zijn er composities van Gerswin saint sion Bach, Cole Porter, Oscar Peterson en Horace Silver gespeeld onder de titel Classic Meets Jazz... Wil je dit meemaken? Dat kan dus volgende week zondag. Toegangskaarten bedragen, 15 euro. Reserveren kan via de website van Jazz in Zandvoort... en de deuren gaan open om half drie. Dan doen we nog één berichtje. Nederland doet, staat net zoals afgelopen jaar... weer centraal bij Pluspunt Zandvoort. Alleen krijgt deze uitgave volgens de welzijnsorganisatie... een bijzondere lading. Pluspunt Zandvoort is op zoek naar mensen... die willen helpen bij de plaatsen van een nieuwe boom. De gemeente Zandvoort... Zandvoort zal de boom doneren ter ere van het jubileum voor de vrijwilligers uit Zandvoort en de welzijnsorganisatie zelf. Onder leiding van kunstschilderes Mona Meijer-Aardegeest kunnen mensen een gemeentelijk bankje beschilderen. De bank zal na het lakken weer worden teruggeplaatst bij de ingang van Pluspunt Zandvoort. Ook wil de welzijnsorganisatie graag mensen hebben die zin hebben om het plein bij het gebouw op te ruimen... Doel is om een schone en groene buurt te krijgen. De dag begint om half twee met koffie en Pluspunt biedt daarbij wat lekkers aan. Rond drie uur zal wethouder Lisbeth Jalik een bezoek brengen aan de jarige welzijnsorganisatie. Vanaf Nederland doet op 11 maart zal er in het gebouw van Pluspunt een wensboom staan... waarin ieder zijn of haar wens kenbaar kan maken. En deze wensen zijn bedoeld voor Zandvoort en of haar bewoners... Iedereen kan een wens voor een ander doen. De wensen moeten wel realistisch en haalbaar zijn... en daarbij moet een verbinding zijn met het werk wat Pluspunt Zandvoort doet. Een jury zal tien wensen aan de directie voorleggen... die in vervulling gebracht kunnen worden. De directie zal op Burendag 24 september 2016 de tien uitgekozen wensen bekendmaken. Tot is over de lokale informatie bij Zandvoort op zondag. We draaien de hitlijst weer in met Dua Lipa, Be The One.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 Jamie Scott en Tommy D, oftewel Griff Vity Six met Any Save Me. Testing, testing one, two, one, two, testing one, two. In the place to be. Helaas hebben we eh, sinds 2014 niks meer van ze gehoord. We hopen natuurlijk dat ze nog steeds bij elkaar zijn. Dan voor de nieuwe zinger van Dua Lipa be the One. plaat draaien voor het nieuws van 3 uur. En het wordt Full Force LSA One Two Justophie for me. Om een half vier trouwens de record van nu plaat hè.